Studentensport komt er ook voor mbo'ers. Utrecht is de eerste stad waar studentensportclubs niet alleen maar voor hbo'ers of universitaire studenten zijn. Nu mogen bij die sportclubs geen mbo'ers lid worden. Of moeten ze meer contributie betalen dan studenten van de hogeschool of universiteit. Oneerlijk vindt deze mbo'er. En Waarom zouden er alleen maar hbo'ers of universitaire studenten daarbij mogen en wij niet? Zijn wij minderwaardig dan? Zo vind ik dat wel een beetje overkomen. Onderwijsminister Robert Dijkgraaf juicht de proeg... Dan ook toe. Ik hoop dat andere steden dit gaan navolgen, want het is natuurlijk gewoon geen enkele reden als je op een mbo school zit dat je niet zou willen sporten. Dat je niet naar een, met je medestudenten naar een kroeg zou willen of zelf ook een vereniging zou willen hebben. Deze zomer konden Utrechtse mbo studenten voor het eerst meedoen aan de introweek voor nieuwe studenten. De man die verdacht wordt van een dubbele moord in een McDonald's in Zwolle, in maart dit jaar, staat op een dodenlijst. Dat zei zijn advocaat in de rechtbank. De verdachte wordt daarom extra beveiligd. Ook zijn vader en vrouw zouden bedreigd worden. De man schoot in maart dit jaar twee mannen dood in een volle mek. Hij meldde zich dezelfde avond bij de politie en zei dat hij maandenlang door familie van de slachtoffers werd afgeperst en bedreigd. Bij het asielhotel in Albergen zijn hekken neergezet. Binnenkort worden daar de eerste asielzoekers opgevangen. Het COA zegt dat de hekken er staan voor de veiligheid. Afgelopen week werd er bij het hotel brand gesticht. Het gebouw in Albergen is sinds begin deze week echt eigendom van het COA. De vorige eigenaar wilde dat bij de rechter terugdraaien, maar die kreeg geen gelijk. En een leuke verrassing vandaag voor Max Verstappen. De snelheidsduivel van Red Bull heeft een lintje gekregen. Hij is benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau omdat hij Nederland met zijn wereldkampioenschap op de kaart heeft gezet. En hij is er blij mee. Ja, heel bijzonder. en ja, Dat zijn dingen waar je ten eerste niet aan, aan denkt als je begint met racen. Um, dat probeer je natuurlijk altijd het hoogst haalbaar te, te bereiken in het verleden. En um, ja, toen ik daar vandaag mee um, uitgekakt werd. Het zijn wel heel bijzondere momenten. En ook fijn uh, dat de familie erbij kan zijn. En nu mag hij weer aan het werk. De komende dagen bij de Grand Prix van Zandvoort. Die race begint om drie uur zondagmiddag. En dan nog het weer, dus op de meeste plekken helder. Morgen wat meer bewolking dan 24 tot 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 waren dat en Thinking in Stereo, uh, dat is van hun uh, album, wat ze niet zo lang geleden hebben uitgebracht, uh, vorige week. Uh, 1080, zo heet die oh, officieel. En ik denk dat het een beetje een verwijzing is naar datgene wat te maken heeft met beeldkwaliteit. En denk ik ook met de resoluties en geluidkwaliteit. Daar heeft het mee te maken. Het is een new wave band. Nou, dat is wel duidelijk te horen. Maar dan ook een beetje met de donkere kant er aan. Een beetje het melancholische wat je erin terug hoort. Thinking in Stereo was dat dus een van de nummers die daarop terug te vinden zijn. Straks gaan wij nog voor de tweede maal een blok van twee nummers laten horen. Van Nien, Want die is bij ons in de studio vandaag. We hebben het dan toch voor elkaar weten te krijgen... om in alle drukte en tegen alle drukte in toch nog een muzikant uit te nodigen. Maar dat had ook weer een reden, dat heeft ze net verteld. Maar we hebben natuurlijk ook muziek in dit tweede uur. En een van de muzikanten die niet zo lang geleden ook materiaal heeft uitgebracht... is Deze Pien. En het nummer dat heet Karma. If I fall down On the path of future roads I see the good, see the bad even het vermoeden dat ik, uh, dat ik de goede Bondi uh, had, samen met uh, Jacob Drescher. Maar dit is uh, Bondi zelf. En, en dan is het uh, eigenlijk onder het uh, kopje over de grens, wat we wel hebben. Maar het is een beetje alleen een beetje ingedut, uh, dat, uh, dat onderdeel. Maar moeten we toch eventjes daar wat uh, meer uh, op gaan letten. Maar goed, uh, ma maakt niet uit. Het uh, nummer dat heet Super 8. En het uh, is eigenlijk onder het project A Tribe Called want dat is het uh, materiaal waar je het eronder uit uh, gaat brengen. En Pien, dat is echt uit Nederland. Sterker nog uit Noord-Holland. Want ze komt uit Amsterdam. Uh, een nummer dat heet Karma. Uh, Nien, je zit weer tegenover mij. Yes. Uh, want ja, uh, je hebt uh, net op de elektrische gitaar uh, gespeeld. Ja. Ga je straks ook nog, nog doen. Maar het is niet het enige instrument uh, wat, je, wat je bespeelt. Nee, ik ben van oorsprong pianist. Ja. Doe ik ook het langst, zelfs sinds mijn dertiende. Nou ja, ja al. Ja. Pas sinds mijn dertiende. Ja. Gitaar heb ik eigenlijk mezelf geleerd... tijdens dat ik met pianolessen begon. Ja. Uh, verder speel ik drums, ukulele en een beetje viool. Ja. En dus zingen kwam toen ik vijftien was. Het is een beetje... Ik ben altijd een beetje van alles wat geweest. Ja. Een beetje een bootje, Ja, een beetje allround. Uh, ja, ja, dat is wel heel fijn. Want ik ja. kan dan gewoon alle rollen in een band op me nemen. Dat is leuk. Ja. Maar ja, ik heb gewoon eigenlijk... Geen zin om als ik in mijn eentje speel de hele piano mee te nemen. Dus als die er is is het leuk en als die er niet is dan doe ik al wat gitaar. Ik ben ja. er nu wel afgelopen jaren wel beter mee geworden. Ja. Dus dat is wel leuk. Dat is ook ja. weer zo'n uitdaging die ja. ik uh, dan aanpak. Ja. Uh, is multi-instrumentalisten uh, niks uh, voor jou? Want uh, we hebben ooit woord gehad. Mm -hmm. Ook eentje uit de hoek van de LHBTI gemeenschap. Woord uit Rotterdam. Verena Woord zit daarachter. Mm -hmm. uh, die heeft toen, uh, waar jij nu zit, een beetje rechts van je daar gestaan, En die uh, bespeelde dus elektrische gitaar, maar ook uh, gewoon uh, een keyboard. Dus uh, alles tegelijk. I mean, oh. dat, dat, ja, dus dat, uh, dat was best wel een... Uh, een leuke, nou ja, ik zal niet zeggen meteen een spektakel, maar, <laughs> uh, maar, maar, dat, is, maar dat zit nog niet bij? Of, uh, dat ik je weet dat... niet. Ik vind ja? het ook wel fijn om heel erg te kunnen focussen op zeg maar, het overbrengen van een boodschap. En om dat te doen, denk ik, dat één instrument tegelijk met zingen genoeg is. Ja. En ik vind het ook juist wel fijn, denk ik, het contrast van Spotify-versies... wat mijn volledige arrangementen zijn en producties. En dan kom ik hier en dan speel ik het gewoon een soort van... Nou, niet per se plak want het is elektrische gitaar, maar... Mm. Een soort van strip-down versie wel. Dat vind ik wel wat hebben eigenlijk. Ja. Ik denk dat mensen dat wel ook wel leuk zouden kunnen vinden om te luisteren. Hou je ook van de kleine uh, kant om een liedje te laten horen? Ja. Ja? Ik hou eigenlijk van het verschil tussen die twee. Want ik, vind, ik kan hele grote producties ook heel erg waarderen. Ja. Dat sommige mensen denken, oh dat is echt overgeproduceerd. Dan denk ik, oh nee, maar hier zitten wel hele coole dingen in... waar ik ja. weer van kan leren. Ja. Ja. Uh, produceer je ook <laughs> zelf? Ja. ja. En ik master ook zelf. Ik heb één keer het master laten uitbesteden... en toen dacht ik, ja, maar eigenlijk kan ik dit zelf ook wel. Ja. No offense, want het is wel goed gedaan toen, ja. wel iets beter dan ik deed, ongetwijfeld. Maar ja, ja het, het kijk je een beetje dan ook de kunst af hoe iemand dat dan doet? Ja, natuurlijk. Ja. Ja. <laughs> ik heb heel veel podcasts geluisterd, ik heb gelezen artikelen gelezen, YouTube tutorials gewoon en heel veel geluisterd. Dan ja. Muziekproductie is gewoon 99 procent goede oren hebben en als je geen verschil hoort, doe het dan niet. Mm. Mm -hmm. En je leert gewoon, gaan er weg heel veel. Ja, want ik, ik heb ooit wel eens begrepen van... hij is niet meer onder ons, die Vrienden. Ik, ik zal die uitzending nooit vergeten bij mm -hmm. uh, Vrije Geluiden, was dat toen. Oh ja. ja. Uh, daar heb ik hem gezien en toen was uh, My Baby was daar uh, te gast. En uh, daar, ja, hij was al heel positief over My Baby. Uh, ik denk dat het een uitzending van, denk ik, 7, 8 jaar geleden is uh, geweest. Zolang is het alweer uh, terug. En uh, daarin vertelde hij ook op een gegeven moment... Van, uh, dat alles eigenlijk uh, te vinden is op het internet. En ja. jij uh, zegt dat dus ook, hè? De, als je ja. het goed zoekt. Ja, het is niet ja. zo dat je die kennis dan vindt... en dat je het dan ineens kan. Het is vooral heel veel oefenen ook. Maar het is heel fijn dat je wel gewoon resources hebt online... waarmee je het kunt leren. Ja. Want ja, het is best wel um, niet haalbaar voor studenten, denk ik. Ik, zijn vast, ik ben vast niet de enige die hier is geweest... die student is en zelf ja. muziek maakt in ja. ja. een slaapkamertje. Ja, ja. ja. ja. Om dan dingen zelf te leren, dat bespaart gewoon heel veel geld. En dan kun je dat ja. gewoon besteden aan dingen die meer nodig zijn. Ja. Nou ja, goed. Dus, uh, kijk, uh, op een gegeven moment uh, leer je daar heel creatief uh, mee om ja, te je gaan. je moet wel. Ja, <laughs> ja dat, dat, is, dat is ook wel heel belangrijk natuurlijk. Ja. ja uh, je, want je wil uiteindelijk dat je muziek ook gehoord uh, wordt uh, ja. in dat opzicht. ik zag geen grote popster hoeven zijn. ik zou het wel leuk vinden als het mensen bereikt die, die er wat aan hebben. Die het een, uh, hoe zeg je dat, hard onder de riem kan steken of... Ja. Gewoon mensen die het fijn vinden. Dat die het kunnen horen. Ja. Uh, en zo dadelijk ga je hem ook spelen. Het is Single Friday. Want ja. dat, is, dat, dat is voor mij eigenlijk het uh, bewijs. Dat mensen daar wat aan kunnen hebben. Die kunnen daar wat mm. uit uh, uithalen. In dat, in dat opzicht. Ja. Dat heb ik uit de, de tekst ook uh, wel duidelijk kunnen halen. <laughs> dus, um, yeah. nou, we gaan dat, uh, zo uh, gaan we dat natuurlijk horen. Maar we hebben ook uh, nog uh, muziek stevige muziek. En dan uh, is het zover. Want dan uh, ga jij uh, daar uh, zitten. Allison's Fall heeft uh, niet zo lang uh, geleden... Ik geloof een week geleden hebben ze de nieuwe single gelanceerd. En dat is Broer en Zus. En het nieuwe nummer dat heet insane Is it a Was uh, Allison's Vol met insane. Um, we gaan uh, het uh, laatste blok uh, doen met uh, Nin, die uh, tegenover mij inmiddels zit. Want uh, het, uh, de gitaar is weer uh, ter hand genomen. Uh, het zijn twee nummers, waaronder de single, maar we beginnen eerst toch echt met Choices. Yes. It's not yours, it's not mine, not defined If only it were a choice To stare at the ceiling at night The best choices might be The ones that hurt the most Don't worry about the details, it's the fear that makes you grow. When day and night's a blur, a never ending hurting black fire. The things I once desired can seem to get inspired.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 Keuzes maken is soms verrekte lastig. Zeker. In, dat, in dat opzicht. Um, <laughs> dan is het tijd uh, om de, de single uh, te laten horen. En die klinkt natuurlijk iets anders uh, hier uh, in deze studio als normaal. Maar dat uh, maakt het dan ook wel weer heel erg leuk. Uh, en dat uh, is meteen ook de afsluiter wat betreft de, de live uh, kant van dit programma. En dat is Friday Nien. Monday morning life is tough. Five years old And being told I'm too smart Too shy These sixteen years I can't rewind Just can't wait to look you in the eyes On sunny days when you climb the fence And wander off into the countryside up to the sky When it's over Again, On Fridays, I don't feel alone. Ja, ik blijf het een, een, een fabelachtig mooi liedje vinden. Want dat, ja, het is als, als ik even mijn ogen dicht doe... Dan uh, zie ik uh, mezelf als klein uh, ventje gewoon weer ergens rondlopen. Dat, uh, dat is, uh, nou ja, dat is eigenlijk een beetje ook uh, denk ik, het doel uh, van uh, ja, een beetje dat... Uh, missie geslaagd wat mij betreft. Ja, ja <laughs> de, die missie uh, was al uh, eigenlijk geslaagd. Toen, oh. toen ik hem al een paar keer al uh, heb afgeluisterd uh, afgelopen week. Toen uh, dacht ik van ja, dat is, uh, dat is uh, in ja, de richting van folk. Daar komt het een beetje ja. in de beurt. Um, dank je voor, de, voor, het, uh, voor het spelen van de nummers. En uh, voor je komst in Bedankt dat ik hier moest komen. Ja, um, dat was uh, Nien. En uh, wij gaan uh, nog even verder met uh, het, uh, ja, het uh, laten horen van de nieuwe muziek. Morgen uh, komt dit uit. Uh, Floodlines. Jongens, die hebben uh, meegedaan vorig jaar aan de finale van uh, de Popprijs van Amsterdam. Die wisten ze ook uh, te winnen. Bright Lights en uh, Bright Knights, geloof ik, heette de voorgaande single. Moet ik even kijken, hoor, want, uh, want anders dan, uh, zit ik weer allerlei dingen te, te melden. Uh, Bright Lights, Long Nights. Zo heette die single. Uh, dat was de vorige. Er zat een heel subtiel banjootje in. Maar ze hebben een nieuwe. En die ga je nu horen. En dat is The Right Side of the Canyon. Ja, dat waren ze. Floatlines. Uh, uh, vooruitblikkend op uh, wat er volgende week uh, gaat uh, gebeuren... laten we toch ook even uh, deze muzikant horen. Want uh, zij gaat op 24 september nog een keer de release show overdoen. Uh, waaronder uh, dit nummer wat ze waarschijnlijk ook uh, zal laten horen. is voor met Starlight. MUZIEK And beneath the glowing of a starlight Reminds me of a year ago We had to make our camp out in the dark. De en A Love so True. Daarvoor hoorde je Sophie Janna met Starlight. Uh, A Love so True, uh, A Dream Come True van Kalidus. En zij hebben ook een single uitgebracht. Dat hebben ze vorige week gedaan. En ze komen uit Grenning. Even een paar dagen achter elkaar. Kalidus met A Dream Come True. Dat uh, komt uit Grunning. En daarachter uh, Gleaming Eyes van Three Point Landing. Die hebben toch ook de nodige aandacht uh, gekregen. En uh, naar mijn idee uh, is het nooit genoeg met, uh, met deze band. En deze dame die kennen we natuurlijk ook. Want die uh, heeft uh, tien jaar geleden The Girl You Loved uitgebracht. Uh, en er is ook een aanleiding toe om uh, dat uh, te draaien. Want volgende week, uh, vrijdag, dan is zij te zien... Uh, bij de Summer Park Sessions in het Park Velsenbeek. Uh, dat uh, begint om uh, 9 uur. En uh, daar is uh, Fabiana Dammers uh, ook een van de uh, muzikanten... die daar een optreden gaat doen. En dat doet ze met Robert Komen... Dat uh, heeft ze in het verleden wel eens uh, eerder uh, gedaan. En dat uh, wordt een, uh, ja, min of meer een, een muzikaal uh, weerzien met veel mensen. Want uh, ze heeft al de nodige pers gekregen uh, van bijvoorbeeld de regionale kranten... zoals het noord hollandse Dagblad en het Dijmuide Korant. Uh, dat uh, is eigenlijk ook een beetje uh, op weg naar het einde van deze uitzending van Alternative VM. Maar volgende week dan is er weer iets bijzonders. Want dan komt Jason Gwen naar de studio. Die gaat uh, sowieso één nummer spelen. Maar uh, Sofie Jada is uh, de ander. En uh, die uh, doet in het laatste uur uh, een aantal nummers. En dat is ook vooruitlopend op uh, een uh, show die ze nog opnieuw gaat doen in de Fluxus in Zaandam. Uh, dat is op 24 september. Uh, dat is ook op een, uh, volgens mij op een uh, zaterdagavond uh, is dat te zien mensen. Dus Um, daar zullen we dan ook uh, uh, ruime aandacht aan uh, geven. Uh, wellicht dat op 22 september dan Flora uh, hier naar de studio gaat komen. En zij is een van de, de finalisten van de grote prijs van Rotterdam. Op 17 september. Um, zoals gebruikelijk, uh, want dat is altijd zo met, uh, met dit. Uh, want hij staat er bijna nagelvast, uh, staat hij erop. Is dit Francis Album met Maybe I've been lying? Zegt tot volgende week, dag. Since our man, Make us go.